Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Saudi-Arabië heeft de Duitse autoriteiten tot drie keer toe gewaarschuwd... voor de man die gisteren inreed op een kerstmarkt in Maagdenburg. Dat meldde onder meer Duitse media. De waarschuwing was gebaseerd op extremistische uitlatingen... van de man van Saoedische afkomst op X. Hij zou zich tegen de islam hebben gekeerd... en een aanhanger zijn van de extreemrechtse AFD. Bij de aanslag kwamen vijf mensen om het leven. Ook raakten 200 mensen gewond van wie er 40 slecht aan toe zijn. De Duitse bondskanselier Scholz is in Maagdenburg. Hij sprak van een vreselijke en waanzinnige daad. Hij zei ook dat de betrokkenen kunnen rekenen... op de solidariteit uit het hele land. Meer dan 250 mensen hebben vanochtend afscheid genomen... van drie mensen uit een familie die om het leven kwamen... bij de explosies in een flat aan de Tarwekamp in Den Haag. Het gaat om een 44-jarige vrouw, een man van 45 en hun 17-jarige dochter. Ook burgemeester Van Zanen woonde de uitvaart bij. In totaal kwamen zes mensen om bij de explosies in Den Haag. Eerder deze week werd bekend dat het motief voor de ontploffingen... wellicht in de relationele sfeer ligt. Vier mensen zijn opgepakt.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 the holiday Kijk maar even op uh, zfm-live.nl. Dan zie je dat het inderdaad uh, lijkt op kerst hier in de studio. Geuzellig. De jingle wells, de kerstboom uh, glanst. En het is uh, feest op de radio. Want zo'n Fort, uh, voor jou is er... Uh, tot 7 uur vanavond, Devin. Ja. Ja, een mooie kerstrijd heb je aan. Ook zo'n foute, foute, foute je Dankjewel, hè. Ja, helemaal geweldig. gezellig. Ja. Gezellig. Nou ja, het volgende uur alweer van Zandvoort voor jou. En Ja, we zijn bij Joyce gebleven. Want Joyce, we verlieten je net na het mooie nummer wat je voor ons gespeeld hebt, Winter. Winter. Maar je gaat er nog eentje doen, hè, voor ons. Ja, ja, even, ja, even de microfoon erbij. Klopt. Ja, de ja de hoi. De microfoon is uh, Foeti. Ja, en uh, nou, ja, ik ben heel benieuwd uh, welk nummer je uitgekozen hebt. Want het is een nummer uh, wat je nog niet uh, uitgebracht hebt. En misschien ook wel nooit uitgebracht wordt, maar wel op YouTube uh, beschikbaar is, toch? Ja, dat klopt. Uh, nee, het heet Light Should Shine en het is een kerstnummer. En ik schreef dat ooit omdat het me leuk leek om een kerstliedje te maken. En omdat in mijn.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 we have just all we need we're fine and healthy around the christmas tree but will there be light outside for those who leave the shine in every life, especially at Christmas time, we need our hearts to shine. So let us be light outside for those who lead a different life.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 Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice, baby. The new look. Ice, ice, baby. The new look. Ice, ice, baby. The new look. Ice, nice baby. The new look. Ice, ice, baby. Now that the party is jumping, with the bass kicked in and the Vegas all pumping, yeah. quick to the point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 while my DJ revolt it. Nice, nice.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 In Leef vanmorgen was ze gewoon op de radio en nu uh, is ze liedjes aan het zingen midden in het uh, dorp, hè uh, Fred. Wat, ja. ja, gezellig toch, hè? Ja, langs de langste sprookjeswandeling uh, hier in Zandvoort. Ja, nou ja, dus uh, iedereen is uh, van harte welkom. Mooie sfeer uh, hier in het centrum van Zandvoort. En neem gewoon een klein uh, radiootje met een koptelefoon uh, mee, dan kun je ook naar ons uh, blijven luisteren. Ik, ik ga doe, niet heb alle je mensen je wegjagen. Je heb er wel in aanbieding. Hoor. Oh ja, ik heb er wel eentje in aanbieding. Maar uh, moet je alleen even uh, meedoen aan de winactie. Hè? Dan, uh, ja, dat dan, dan uh, komt het uh, wel goed. Okay. Pas er zeker. Dina en Martin, daar hebben we al hier mee zingen. Kan jij een stukje zingen, Devin? Of daar is het plaats van going out in the snow. Hold me tight. All the way home I belong. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.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 Ja, die en Jan euh, Smit, natuurlijk. En Jan Smit, natuurlijk. En ja. Uh, ja, maar goed, dan hebben we ook nog Jan Kruijzer van BZN. BZN ja. ja. Maar je hebt nu toch ook Sven, Sven Versteeg. Uh -huh. Ja. Toch? Die gaat ook hartstikke lekker met Blikken Dag. Dus... En, en, en, uh, ja. Ja. en uh, onze oude uh, The Kids Piet Veerman, natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus ja, er hey, komen er heel wat vandaan. Dat lijkt toch wel even door, ja. Ja, precies. Ja, inderdaad. Daarom, de lijst dus, is ja. nog oneindig, is dit inderdaad. <laughs> ja. en, en wie is jouw favoriet, uh, Kim? Joyce Baker's selection. Ja, ja.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 Uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt heel erg fan van iemand ben, maar ja, iedereen in ieder geval dan maakt wel gewoon uh, goede muziek. Mm -hmm. Nou, je bent vooral fan van jezelf, denk ik. <laughs> ik ben vooral heel trots op eigen nummer. Heel, heel goed, ja. Mooi. Ja, ja, anders had je gewoon moeten zeggen: John de Bever, joh. Ja. Huh? Dat is even. Oh, Altijd goed. Oké, okay, nou, heel veel uh, beroemdheden uit uh, de uiteraard. Kim voegen we gewoon toe aan het lijstje. Ja, Kim, Kim voegen we aan het rijtje toe. Super. Dus je staat nu in het uh, lijstje met de 3A's, uh, de Cats en uh, noem ze maar op, uh, allemaal. Nou, geweldig. Geweldig. En we gaan je platen draaien. Kerstmis in Londen. We hebben hem al een ja, paar keer uh, keihard hier in de studio uh, aangetst. En we gaan gewoon weer de volumeknop omhoog gooien bij jouw kerstdit, Kerstmis in Londen. Kim Jong, dankjewel voor jouw tijd. Graag gedaan. En heel veel hele fijne dagen uiteraard. Ja, jullie ook allemaal fijne feestdagen. En het beste voor 2025. wel. S.V. dan op nummer 1 komt in de eredivisie. Ja, dat hopen we dan maar. Nou, laten het daar maar even niet over hebben. Oh, Oké, okay, ja, nou. We gaan naar de single. Ja, dan gaan we ja, de single Oké, okay, dag Kim. Doei. Dag. Hoi. Dag Kim. Kerstmaand komt er weer aan. Ik heb de boom gevuld met lichtjes in de kamer staan. Jou. Samen dansen onder de Big Ben lachen omdat ik niemand ken. Op bezoek bij de man in het rood en cadeautjes voor klein en voor groot. Want het is kerstmis in Londen. De Tower Bridge die is verlicht. En het is kerstmis, kerstmis in, Londen. in Londen. Het winterparadijs is al van ver in zicht. Lopen langs.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 We begonnen met aftellen van twee maanden voordat dit kwam. En nu zijn we dan eindelijk hier, met oud en nieuw proostik met wijn en bier. Want het is kerstmis in Londen, de Tower Bridge die is verder. Tell All I want for Christmas is to de radio radio I used to label Zelfs van de kou. Lopen langs de kramen, samen gaan we schaten. Kijken door de ramen, bij Herbert met jou. En ik geniet zelfs van de kou. We hadden er net aan de telefoon Kim Jongk met Kerstmis in Londen. Leuke nieuwe kerstsingel die uitgebracht is. Nou, kijk even mee in de studio van ZFM, zfm livenl Zie je dat uh, de oliebol uh, tegenover mij aan een oliebol zit? Dus, uh, uh, <lacht> dat, dat, dat, lekker te smikkelen hoor. Dat is lekker te <lacht> ja. smikkelen en smullen. Eet smakelijk, Fred. Dankjewel. Daar hebben we het dan over. En uh, ja, jullie hebben uh, uiteraard wat uh, evenementjes voor ons, want het is half vier. Ja. ja, inderdaad. En we hadden net natuurlijk allemaal evenementen die vandaag plaatsvinden. Maar ik heb hier uh, op zaterdag na nieuwjaar, dus 4 januari, kunt u meedoen met, uh, met Mindful Wandelen. De nieuwjaarswandeling. Dus de wandeling loopt door het klaangraansvlak naar de wissenten, Waar de wissenten lopen. Oh, waar dat, de, Vicente, de Wat is een Wicent? Dat is een Europese uh, bison. Oh, en het oh die gro grote dingen. Oh ja, die heb ik wel eens gezien. Het, het grootste oh. landse uh, uh, Oh ja, de wandeling loopt door het klaangraansvlak waar de wissenten rondlopen. Uh, de grootste landdieren van Europa. Er is geen pad waar we overheen lopen. De route wordt aangegeven door gele paaltjes. Het laatste deel van de wandeling lopen we over het strand.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 Het is wel goed om te vertellen, toch? Dat niet mensen daar opeens in hun... Blote niks die natuurlijk ja, daar nou, staan. Een uh, uh, klokkenspel. Uh, ja, precies. Dus. Inderdaad. Ja. klinklokje, klingelingeling. Inderdaad, ja. De over, hebben. over klinklokjes klingelingeling. Ja? We hebben ja, er heb wel wel daar leuk. een bericht over? Ja, daar heb ik een bericht ja. over. Inderdaad, ja. Ik denk een mooi bruggetje. Dat is... Op kerstavond ben je van harte welkom... bij de gezelligste avond van het jaar. Bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein... is er om negen uur een kerstsamenzang. Zing je mee. Dat was het. Oh, dat, dat, dat was, was ja, het is. Dus is, ik, ik denk, daar komt het hoor. Ja. Kling, klokjes, klingeling. klingelingeling. Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, weet je, ik heb hem niet eens in mijn systeem staan. Ja, dat valt weer een beetje tegen, anders had ik hem opgezet hoor. Ook die Fijandje Smit? Nee, nee, nee. Maar jij kan hem wel na vijf uur wel even draaien, toch Mijn idel. Ja, zeker wel, zeker wel.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 Can't explain But well, you know that you got a way That you're making me feel I can do, I can do And it's All the way that you're making me feel, I can feel, I can do it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 Ik vind het ook helemaal ja, leuk. Ja, mooie, mooie presentator. Net ook met de berichtjes ging hartstikke goed, joh. Ja, wordt het. Ja, uh, wie cent leggen we nog een keer uit? Mag ja, wie cent? Ja, ja. ja, hij zag centen staan en dan denk je, ja, oh, wacht even. Ik zeg nee. wie, se, wie se centen? Wie centen? Winst en centen. Wie, ja. wie centen waren dat? Uh, ja. Ja. ja, hey, ja. Uh, Devin, welkom. Ik ja, vind dank je. Ontzettend ja. leuk om met jou uh, mee te presenteren en uh, het gaat echt hartstikke goed. Ik vind het ook een eer, dank je wel. ik, uh, ik, ik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 Ja, nee, prima. Dat, uh, dat... Vind je het goed? Ja, ja. Nee, uh... Prima. <laughs> nee, maar als nee, jij het niet maar... goed vindt, nee, dan doe nee, ik het niet. Hoor. <laughs> dan doe ik het anders. Ik, ik, ik had niet, uh, eigenlijk het antwoord niet anders verwacht. Nee. Laat ik het zo zeggen. Want, ja, uiteindelijk moet je toch voor jezelf kiezen. Ja. Eh, maar daar gaat het om. Ja. ja. Inderdaad. Hé, hey. hey, zo was de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 A thunder when it rain, If I should live forever And all my dreams come true My memories of love Will be of you And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 Niet met koffielappen nee. smijten hier. Uh. Nee. Het was een koptelefoon. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Het was wel een klap, <laughs> hè? Jongen, ongelooflijk. Nou. Monika Smit hoor je en uh, mijn hele kerst ben uh, mm. <laughs> Dus uh, we gaan weer uh, verder praten met uh, Donne van ja. Nieuw-Val. We ook een nummer nog uh, luisteren van ja. jou. Ja. We, gaan, nou, we kunnen niet heel veel tijd Nee. Uh, maar uh, toch even perhaps laf. Wat, wat maakt.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 Iedereen ziet dat jij zoveel geniet met mij. Jij zal me nooit in de kou laten gaan. Net zoals ik hak voorspeld, iedereen hak vertelt.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 Dankjewel yeah. Devin. dankjewel. Pesten nou ja, we er zo, even uit hoor. Ja, zo dadelijk mag je weer gewoon meepresenteren. Ja, dus, uh, fijn. En uh, als je nog wil zingen, we hebben nog een paar uurtjes hè Fred. Dus, uh, maar er komen is, er is, nog geweldige fiesta staan. hij is, aan, he, je is altijd uh, van harte uh, welkom. Wij we gaan nog pleiten draaien uh, tot aan het nieuws en nog graag tot zometeen. Uur uh, drie alweer, stand voort voor jou.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 dan smaken gerechten naar kerstmis Straten gaan recht door naar kerstmis Als mensen elkaar het beste wensen Dan is het kerst overal Weer een jaar veel te vlug En je kijkt nog een keer terug Dan vergeten we in de lucht en nieuwe tijd, een nieuw geluid En alle zorgen opgeruimd. Dus vanaf nu Gaan we alleen nog maar vooruit En glazen op kerstmis nee. Brandende kaarsen voor kerstmis nee. Denk met je hart en bevestig nee. Wat kerstmis nee. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5